Het weer, vannacht wolken, maar ook opklaringen. En de kust kan een bui vallen, later op de dag. Overal kans op buien, mogelijk met onweer. Er is ook af en toe zon en het wordt zo'n 19 graden. Dit was het NOS Journaal. Dit is Radio 1. EO. Dit is De Nacht. Let Maarten Hag. Oh. Goedenacht en mooi dat u luistert naar Dit is de nacht. Het is tijd voor een goede dosis narcisme, want steeds vaker kloppen mannen en vrouwen aan voor hulp, omdat ze hun partner, de liefde van hun leven, van narcisme verdenken. En uh, uh, maar als je een arrogant type bent, een druk beetje baan bent en dat ook nog eens allemaal op Facebook zet of Twitter dan is de kans ook groot dat je wordt bestempeld door je omgeving als een uh, narcist. Tenminste, dat zegt het Fonds Psychische Gezondheid. Maar is dat nou een nieuwe trend, dat narcisme? Worden we met z'n allen steeds narcistischer of roepen we maar wat? In de komende twee uur gaat het dan ook hier over narcisme. Wat is het? Hoe ontstaat het? Hoe kom je er vanaf? Hoe erg is het eigenlijk? Zitten er misschien ook voordelen aan narcisme? En uh, dat soort dingen meer. We praten daarover onder meer met Haddeke Muttert. Zij is de komende twee uur mijn gast... Welkom, manneke, nogmaals. Je bent godsdienstpsycholoog Psycholoog en mm, jij geeft les aan de Rijksuniversiteit Groningen. In het verleden heb je ook uh, uh, werkervaring als uh, uh, geestelijk werker in de psychiatrie. Als geestelijk verzorger, ja. Als geestelijk verzorger. Plots, ja. Hoe lang heb je dat gedaan? Uh, bijna elf jaar. En, bij uh, wat voor instellingen? Bij in Drenthe was dat, in okay, Assen ja. voornamelijk gewerkt. Ja. Dus daar uh, ben je ook in het werkveld met, uh, denk ik, ook narcisten in aanraking gekomen? Ja, Ach, ja. ja. Ja. Dus daar weet je ook alles van. We spreken straks ook uh, psycholoog Beer Jonkers. Hij is medepsycholoog psycholoog bij het Fonds Psychisch uh, Gezondheid. En trok afgelopen week aan de bel. Uh, over uh, het hoge aantal mensen dat dus met deze klacht komt. dan vooral over hun partner. En uh, hij weet ook alles van uh, wat nou wel en wat nou niet narcisme is. Die spreken we zo meteen, meneer uh, uh, Jonkers. En uh, na vier hebben we ook nog een ervaringsverhaal van een meneer. Die heeft twee keer uh, achter elkaar een partner gehad met narcisme. Nou, dat, is, dat lijkt me ook uh, uh, best pittig. Hoe is hij daarmee omgegaan? En uh, hoe, hoe, uh, hoe zoek je het uit, hè? Als je één keer een partner hebt gehad met narcisme... en, en daarna nog weer één. Ja. Gaan, we, gaan we hem straks allemaal vragen, dat is na vier uur. Maar uh, eerst zijn we natuurlijk ook heel erg benieuwd naar uh, luisteraarsverhalen. Want hoe is dat eigenlijk inderdaad om een partner te hebben... die een uh, narcist is, of die u verdenkt van uh, narcistische trekjes... Uh, narcisme, dan hebben we het over uh, nou ja, uh, bijvoorbeeld uh, jezelf heel erg belangrijk vinden... en een gebrek hebben aan inlevingsvermogen in de ander. Klopt toch, Hanneke? Ja. Uh, repaties, ja. ja de, de, jezelf heel erg, heel erg bezig zijn met hoe kom ik over. Uh, een soort grootheidswaanzin zit er denk ik ook aan vast. In ieder geval een fantasie. fantasie... Waarin, een, fa ja, een fantasie waarin jezelf uh, superiore ja, dingen toe. Kent, ja, maar. Dus ja. In, je, in je eigen hoofd ben je zelf heel wat. Maar is maar de vraag hoe anderen dat zien natuurlijk. Uh, ja, en dat is ook precies waar mensen dan bang voor zijn. Zeg maar. ja. Ja. Herken je dat nou bij, je, bij jezelf misschien? Dat kan natuurlijk ook heel confronterend zijn. Of herken je dat bij, uh, bij je partner of familie, vrienden? En uh, ben je benieuwd hoe je daarmee moet omgaan? Dan hebben we vannacht allerlei mensen die daar uh, goede tips voor hebben. Deel je verhaal, 0800 12, 1121 Stel je vraag ook op dat nummer en, en mail ik naar nachtapestatie.euw.nl... twitteren, hashtag dit is de nacht. En uh, nou, laten we maar uh, gelijk van start gaan... Hanneke dan ik met in elk geval de vraag... Uh, waar komt het eigenlijk vandaan, dat woord narcisme? Uh, dat is een woord wat uh, Freud geïntroduceerd heeft in 1914 ongeveer... heeft hij daar iets over geschreven. Het is ontleend eigenlijk aan de, uh, aan de mythe van narcissus... Ja. He, een heel bekend figuur eigenlijk, uh, bijna iedereen kent wel een schilderij... een van oud schilderij, waarop die is afgebeeld van een jonge man... die in het water kijkt, in de spiegel, uh, zichzelf ziet. Tenminste, dat is de idee daarachter. Van, kijkt hij ook daar wel echt naar? Dat is natuurlijk altijd maar uh, de vraag. En dan uh, zich daar niet meer van kan losmaken. En hmm. dan uh, op die manier ook omkomt, is de, het verhaal. Ja. Ja, ja. Gevangen in het beeld van jezelf, zou je kunnen zeggen. Ja, dat is, dat is het klassieke beeld waaraan de, de, het ziektebeeld... narcistische persoonlijkheidsstoornis uh, aan is ontleend. Um, nou, hadden, we hebben net al een paar... Dingetjes besproken van uh, uh, uh, uh, narcistische trekjes. Als je narcistische trekjes hebt, dan heb je dan ook narcisme? Of moeten we daar onderscheid Ja, het is maken? een beetje een moeilijke term, narcisme, denk ik. Want het wordt inmiddels zo breed toegepast. Uh, uh, dat ja, Waar hebben we het nog over? Is alles wat te maken heeft met zelfliefde... of iets wat hè, uh, liefde voor het zelf, zeg maar. Is dat allemaal narcisme? Uh, zeker als je het ook nog verbindt aan een, een, een, een ziektebeeld... is dat best ingewikkeld, denk ik. Uh, er worden ook wel door schrijvers gezegd... van we zijn uh, het beu om uh, over egoïsme te spreken. Want dat klinkt zo moraliserend. Ja. Dus die woorden willen we graag achter ons laten en dan koppelen we het maar aan een, aan een ziektebeeld. Maar daar, daarmee heb je ook morele oordelen natuurlijk. Van is iets nog gezond of is iets ongezond? Ja. Ja, dat is ook een, uh... Dus ik denk dat in de brede zin. van zou je kunnen uh, in het algemeen. het zou je best kunnen zeggen dat zodra je helemaal gefixeerd bent. op om alles in het werk te stellen. Om je eigen zelfbeeld zeg maar, te voeden, hè? Om, om dat te strelen, zeg maar. uh, dan zou je dat wellicht narcistisch kunnen noemen. Ja. Maar er zijn mogelijkheden genoeg om ook strelend voor je eigen zelfbeeld aan het werk te gaan, maar toch genoeg oog te hebben voor andere mensen, voor hoe andere mensen naar dingen kijken. Ook open te staan, mogelijk om zelf daar enigszins in te veranderen. Uh, en dat hoeft niet per definitie heel narcistisch te zijn. Oké, okay. nou ik, ik ben in elk geval wel heel erg benieuwd naar, naar luistersverhalen. Herken je hierin uh, dus hè, dat ze heel erg bezig zijn met je zelfbeeld, uh, je zelfbeeld omhoog houden, uh, uh, zo, zo goed mogelijk proberen over te komen? Eigenlijk misschien wel stiekem bang zijn dat je niet goed overkomt. Uh, nou ja, heb je misschien ook dat gevoel van: uh, ik, ik ben bijzonder, ik heb, uh, ik, ik heb echt iets te brengen hier in de wereld, heeft dat misschien er ook mee te maken? Herken je dit heel erg bij een partner of bij een familielid of bij een vriend? Bel met je verhaal nu, 800-1121. Het hoeft denk ik ook niet per se een probleem te zijn meteen, narcisme. Uh, herken je het verhaal? Bel en praat mee in deze uitzending. Dan uh, gaan we zo meteen daar, daar samen over in gesprek. Ook, ik moet trouwens nog zeggen, live muziek is er ook de komende twee uren. Daarvoor moet je ook zeker blijven luisteren. Want de Black Atlantic uh, is, is hier vannacht. in de persoon van Geert van der Velden, die hier solo komt. Hij speelt later dit, uh, deze week op het Flavor Festival. Kijk, daar komt hij al binnen met zijn gitaar. En uh, ik heb hem daar overigens eerder, ja Flavor heette het dit jaar voor het eerst, maar voorheen heette dat het Flevo Festival en daar heb ik hem eerder uh, gehoord met zijn uh, band, The Black Atlantic. Heerlijke muziek, kan ik je vertellen, dromerig, folky, prachtig. Dus uh, blijf ook daarvoor luisteren. Uh, dat allemaal straks, maar eerst maar eens eventjes een toepasselijk nummer overhouden van jezelf. Het woord is aan Harry Jekkers.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 Maar ik hou van mij, al klinkt het bot en slecht. Want wie van zichzelf houdt, die geeft pas echt iets kostbaars. Als hij, ik hou van jou, tegen een ander zegt. Kijk, en dan uh, is het staartje van het liedje toch alweer heel mooi. Want als, pas als je van jezelf houdt, kun je ook van een ander houden. Is dat waar, had ik het met dit? Ja, ja dat wordt, uh, als je in de ontwikkelingsfase niet meemaakt... dat je op de een of andere manier... Uh, Toe komt om van jezelf, of in ieder geval van het beeld wat je van jezelf schept, zeg maar, om daarvan te houden, is het heel moeilijk om dan van een ander te kunnen houden. Maar het dus is maar de vraag de... of een narcist echt van zichzelf houdt, uh, van zichzelf. In ieder geval van het beeld van het ideaalbeeld van zichzelf, ja. daar houdt hij van. Ja, ja. Goed, daarover straks meer. Zometeen ook uh, uh, psycholoog Beer Jonkers, die ons ook iets meer gaat vertellen over uh, wat nou wel niet-narcisme is en uh, hoe dat allemaal zit. Maar eerst gaan we naar Joep uit Zaltbommel... Goedemorgen, Joep. Jij, uh, jij bent ook wel uh, bekend met de verschijnsel narcisme in je eigen omgeving. Ja, best wel. Um, ik maak het mee, ook uh, aan de hand van uh, nou, mijn zoon, die nu al uh, 37 is. En, uh, nou ja, rond zijn scheiding worden er allerlei dingen geroepen. Van, uh, hij heeft uh, een beetje een narcistische persoonlijkheid. En zo, en, nou dan denk ik, men is daar wel erg vlucht mee met, met het roepen van dit soort dingen. En ik wilde ook nog gezegd hebben dat uh, de, de verwijzing naar uh, de, de mythe van Narcissus, mm -hmm. uh, die, die, die, uh, dat, dan, die moeten zover aangevuld worden dat uh, de nymf uh, Echo was verliefd op... Uh, op uh, Narcissus. Ja? En die bleef de hele tijd naar hem roepen. Maar ja, hij was zo vol van zichzelf. En hij zat inderdaad voortdurend naar zijn eigen spiegelbeeld in het water te kijken. Ja. Te veel uh, erin? Hij nee, viel erin. Maar ik bedoel... Uh, uh, zij hoorde voortdurend haar eigen stem terug. En, en zo is het begrip echo ontstaan. Okay, ja. Dat vond ik wel een leuke toevoeging aan, aan het uh, verhaal van Narcissus en echo. Ja, ja, even terug naar je, je zoon. Want er wordt al gezegd, ja. um, hij is uh, hij heeft een narcistische persoonlijkheid. Zelf vind je dat wat overdreven, begrijp ik? Ja, ja volstrekt. Het is gewoon een, een, ja, een unieke persoon natuurlijk, zoals elk mens. En ja. bovendien is hij artiest. En, uh, ja, artistieke personen uh, trekken zich denk ik sowieso uh, wat minder uh, aan van de. De grijze uh, muizen... Uh, Klein burgerlijkheid. Ja. <laughs> en uh, ik denk dat, uh, dat... Hij daar dus wat last van gehad heeft. En, en uh, he nog wel eens heeft. Maar dat, dat, dan zeg je... Het is dus eigenlijk iemand die een beetje zijn kopboy boven het maaiveld uitstikt. Of die ja. een, beetje, een beetje eigenwijzig. Um, herken je dat, Hanneke? Dat, dat op het moment dat mensen een beetje anders zijn dan anderen... Dat er dat heel snel wordt gezegd tegenwoordig narcisme? Uh. Ja, ik denk dat dat wel... Uh, het geval is, ja. Hanneke? Ja, ik, ik, ik weet niet of dat uh, zo is. Het wordt wel, dingen worden wel heel snel als narcistisch uh, benoemd. Dat denk ik wel, ja. dat het woord snel gebruikt wordt. Uh, ja. Maar als ja. je dit verhaal hoort, denk je dan van, nou ja, het ah. zou kunnen? Uh, daar weet ik nog te weinig van. Ja, Ja, ja. ja. ja. ja maar Het is ook niet niks om iets over iemand uit nee. te spreken. Nee, daar, daar heb ik te weinig van over de persoon gezegd. Maar ik, het is mij kader nog wel, uh, heeft, heeft mij wel tegen het, uh, de borst gestoten dat hij ja. meteen etiketten gaat plakken van een narcistische persoonlijkheid en zo. Ja, ja. En, en, en dat vind ik wel heel snel allemaal. Ja, want het uh, voelt ook wel gelijk als een soort oordeel, hè, als mensen dat over je zeggen. Ja, en, en uh, uh, ja, goedkoop en, en dat, dat, uh, daarmee uh, los, los je een uh, een, een Probleem niet op. Nee. De, de, de, mijn zoon is dus in een, een, een scheiding geraakt. En, en uh, nou ja, dan heb je heel erg uh, met hem te doen en zo. En, uh, nou. Ja, dan... Uh, maar goed. Maar begrijp ik dat er dan uh, in zo'n uh, proces dan uh, met modder wordt gegooid en weer dat gebeurt? Ja, sowieso. Wie heeft de schuld enzovoorts. En ook begrijp ik dat u ook de kant van uw zoon kiest. Ja, um. dat doe je vanzelf. Nee, nee, natuurlijk, uh, hij heeft uh, ook fouten gemaakt. Dat is vanzelf. Ja. En, uh, maar ik denk dus dat we er niet te snel mee moeten, moeten smijten met dat ja. ticket. O, o, o, ik was wel even benieuwd. Hoe vindt u dat u zelf scoort op de schaal van, uh, van narcistus? <laughs> uh, gezond, ja? denk ik. ik, ben, ik ben, dat vind ik zelf, hoor. <laughs> maar anderen zullen daar ook wel uh, meer. Op. Van mening verschillen. Okay. Uh, ik ben uh, behoorlijk empathisch en met mijn laatste uh, baan, ik ben intussen gepensioneerd, was trouwens uh, pastoraal werk. Dus ik uh, tro trok veel met mensen op, uh, op. en uh, ja, ik voelde dat ook als mijn uh, roeping om uh, mensen bij te staan. ja. Die zijn leed en zo. Oké, okay, dus u, uh, dat, dat, dat scheelt dan alvast, want dan heeft u uh, empathie en dat ja, hebben narcisten niet. Nee, dat, dat, dat zou kunnen zijn. Ja. Dus uh, die strepen we af. Goed zo. Okay. Dankjewel, Joep. Uit Zatbommel. Bommel. Ja, fijne avond. Gaan we even door naar Ben uit Utrecht. Ben, ben? ben, oh, ben is er nog niet. Dan gaan we, dan gaan we naar Beer. Beer Jonkers. Goeie nacht. U bent uh, mediapsycholoog. Dat betekent denk ik gewoon dat u psycholoog bent en het woord voert. Uh, ja, ik, ik ben werkzaam als uh, psycholoog, behandelende psycholoog... maar ook uh, media woordvoerder over Fonds Psychische Gezondheid. Ja, ja. Bij het, dat wou ik zeggen, bij het Fonds Psychische Gezondheid. En afgelopen week kwam u met het bericht dat u steeds vaker um, wordt benaderd... door mensen die zeggen van, uh, ja, ik ben bang dat mijn partner... Dat heeft, dat hij een narcist is. Mijn vrouw of mijn man. Mijn, de liefde van mijn leven. Ja. En ik loop er tegenaan. Nou ja, eigenlijk hetzelfde verhaal wat Joep net vertelt. Wat in ja. dat, dat geval uitloopt op een scheiding. En daarna pas uh, allemaal boven water komt. Ja. D dat wordt dus vaak gezegd tegenwoordig. Nou, um, ik, ik, zeg maar, ik en vele collega's van mij uh, merken dat er wel een beetje een, een, een trend is. In hoe vaak de term wordt gebruikt. En uh, daarnaast uh, bemerken we uh, voornamelijk dat... We krijgen heel veel verschillende soorten vragen binnen... over heel veel verschillende soorten klachten. Van depressie, angst, et cetera. Ja. Maar de laatste tijd um, valt het op dat de vragen uh, iets vaker gaan... over uh, narcisme en over narcistische persoonlijkheidszones. En dat uh, viel ons wel op. En dat was niet iets wat een dag was of een week. Maar dat was wel uh, een aantal maanden zo. Oké, okay, ja. En um, echt de afgelopen maanden van dit jaar... dus niet iets wat in de afgelopen jaren al... echt nu ineens... Nou, wij in ieder geval merken dat, dat we daar nu wat meer vragen hmm. over krijgen. Maar ik denk dat dat daar ook zijn aanloop heeft. En ik denk ook wel dat de term al wel wat langer rondgaat. Of in ieder geval wat vaker gebruikt wordt in de media, ja. Ja, wat even voor de goede orde. Wat is narcisme nou wel en wat is het niet? En dan dat ja. we even onderscheid gaan maken tussen... Uh, wanneer uh, heb je echt een narcistische persoonlijkheidsstoornis? Ja. En, en wanneer uh, hebben we het daar niet over? Ja. En er zijn net al, uh, heb ik gehoord, wel al wat uh, goede, of wijze woorden over gezegd. Um, het, het, het, ja, we houden ook wel van categoriseren. Dus wanneer heb je het wel, wanneer heb je het niet? Ik geloof toch dat het meer een dimensionele uh, schaal is. Dus iedereen heeft in een bepaalde mate wel een vorm van, nou uh, niet per se narcisme, maar in ieder geval dat iemand uh, zichzelf. Uh, ...bijvoorbeeld uh, bewonderd of een keer arrogant is of een keer hoogachtig is. Maar het duidelijke verschil is dat iemand met een uh, narcistische persoonlijkheidszone is, uh, is dat uh, zijn, uh, zijn of haar gedrag echt... Nou, ...zou ik wel bijna willen zeggen, te sterk door bepaald wordt. Dus echt een structureel heel duurzaam dysfunctioneren. En dat kan zorgen voor problemen um, ja, echt in de omgeving, dus in werk, privé, relaties... Uh, uh, sociale relaties. Dus het is echt een diepgaand patroon van, ja, wat al eerder werd gezegd... grootsheidsgevoelens, behoefte aan bewondering en gebrek aan inlevingsvermogen. En dat begint eigenlijk al in de vroege volwassenheid. Ja, ja. En um, dat zijn dan even drie dingen. Grootsheidsgevoelens, schrijf ze even gauw op, hoor. Grootsheidsgevoelens, gebrek aan inlevingsvermogen... en ja. uh, een behoefte aan erkenning... Mm -hmm. uh, Kun je dat ja. nog iets meer invullen? W wanneer heb je het dan wel en wanneer heb je het dan niet? Nou, kijk, bijvoorbeeld behoefte aan erkenning... dat, dat hebben we allemaal wel. Het is altijd wel prettig dat als je iets doet... of in je werk om erkenning te krijgen... maar het gaat dan met name om buitensporige bewondering. Dus bewondering ja. die eigenlijk niet eens is, uh, ja, geplaatst is op dat, op dat moment. Ja. En ja. Hoe, hoe kunnen omstanders merken dat iemand het heeft. Dus stel je voor, er zit nu een luisteraar te luisteren en die denkt, nou, heeft mijn man of vrouw het nou, of mijn collega, of hoe uh, heb je daar een checklist voor? Of hoe ja, werkt het? Nee, er nee, is, nee, is niet echt een checklist voor. En, ja, anders zou er, ja, toch wel de gezondheidszorg uh, uh, misschien uh, niet meer helemaal nodig zijn, of in ieder geval de diagnostiek. Dat <lacht> zou het toch handig vragen? zijn, als we dat gewoon allemaal thuis zelf kunnen diagnosticeren. Ja, ja, ja. Nee, maar wat. wat, wat, wat... Uh, vaak uh, wat je hoort is dat veel mensen bijvoorbeeld uh, proberen eens een keer kritiek te geven bijvoorbeeld een partner probeert een keer te zeggen van hé, hey, maar um, um, nu even wat tijd bijvoorbeeld voor mij uh, en dat het de, de, het is heel moeilijk om uh, feedback te geven, om uh, uh, om een keer commentaar te geven en de ander zal zich al heel snel gekwetst voelen en heel snel um, ja, de ander als minderwaardig gaan uh, bestempelen ja. en, ja, dat, dat, dat kan eigenlijk... Als er continu een soort thema is dat speelt in een relatie... Um, ja, dan, dan, dan wordt het... En, en het ook lastig is voor die persoon... Uh, om daar uh, een verandering in te brengen... Ja, dan, uh, dan zou daar sprake van kunnen zijn. Oké. Okay. Uh, nou zijn er dus een hoop mensen die bij u hebben aangeklopt de afgelopen tijd... Uh, met, met die vraag van help. Mijn man of mijn vrouw heeft, uh, is een narcist. Mm -hmm. Terecht? Um, nou, ik, ik, uh, terecht vind ik wel lastig om te zeggen. Ik, nou ja, terecht in die zin, elke klacht of elke vraag is wel terecht. En zo, zou ik wel serieus moeten nemen. Blijkbaar um, zijn de mensen er dan mee bezig. Maar, ze lopen uh, kennelijk ergens tegenaan in elk geval. Ja, ja en, en, en dat is zeker iets om, om serieus te nemen. Uh, of dan narcistische persoonlijkheid zonder een verklarende diagnose is voor het probleem ja. waar ze tegen aanlopen. Dat moet allemaal maar is, blijken. Ja, ja, ja. Oké. Okay. Um, je ziet ook dat in onze cultuur, we hebben natuurlijk een, een, een denk ik, mede onder invloed van de sociale media, een enorme, ja. ik zal maar zeggen, een soort uithangbordcultuur gekregen. We zetten voortdurend ja. het mooiste van onszelf in de etalage. Ja. Werkt dat ook in de hand dat mensen nou ja, elkaar eerder beschuldigen van narcisme? Of, of dat mensen het ook ja. sneller worden misschien zelfs? Ja, dat zou zeker kunnen. Uh, en van de ene kant wordt het wordt binnen social media magazines... krant, radio, tv... Ja, er, er wordt ook aandacht aan besteed of, of de term wordt wat sneller gebruikt... of wat meer gebruikt. Ja, en, en ook wat u al zei... Uh, Facebook, Twitter... mensen profileren zich op een bepaalde manier... een positief beeld. Ja, dat kan ook voor veel mensen uh, als eenzijdig overkomen... of aanstootgevend van alle, um, we zien we alleen maar de positieve kant. Um, maar ik denk dat uh, ja, de een daar wat... Makkelijker een nuancering kan maken van, nou, oké, okay, dit is ook Facebook en daar zet je ook die positieve dingen neer uh, ja, dan de ander. Uh, ja. maar, dus ik denk dat, dat, ik, ik denk dat het wel, um, laat ik het zo zeggen, de uh, social media en waar we nu in leven, dat dat wel het iets meer triggert uh, bij mensen om. Um, om dan de, de term narcisten te gaan gebruiken. Ja, want ik, ik vraag ook een vraag voor Hanneke Muttert... die hier ook uh, die in de studio zit als uh, godsdienstpsycholoog. Ja. Um, denk jij dat, dat bijvoorbeeld het gebruik van sociale media... en onze, onze cultuur van uh, je laat het mooie van jezelf zien... en uh, prestatiecultuur denk ik ook wel... dat dat uh, zelfs narcisme bij mensen kan aanwakkeren... Uh, het beïnvloedt elkaar wederzijds, denk ik. Uh, uh, Hanneke Schaap, collega van mij, noemt dat wel de uitblinkcultuur, zeg maar. Als dat uh, de norm is, hè, om ergens in uit te blinken, om een succesverhaal te schrijven, zeg maar. Als dat het beeld is waar je ook voor, voor jezelf aan moet voldoen. He, dan, dan tel je ook pas mee wanneer je dat ook waar kunt maken. Uh, he, dus als je ook een, een deel van jouw succesverhaal of jouw uh, ideaalbeeld of jouw uitblinken zeg maar, beschrijft in de sociale media, uh, dan is dat ook iets uh, dat levert dat druk, als het ware, om daar ook aan te voldoen. Ja, precies. He, en het is meer een ideaalbeeld soms, he, het is geen één op één verklaring hoor, maar uh, wat daar van jezelf wordt neergezet. En dat levert wel uh, het gevoel op: van nou moet ik hier ook, uh, dit moet ik ook waarmaken. Uh, maar dat wordt natuurlijk beïnvloed juist door. De cultuur waarin ook het succesverhaal uh, uh, met stip bovenaan staat. Natuurlijk, ja, ja. Uh, uh, uh, als je uh, maar scoort, zeg maar, dan, uh, dan maak je het in deze wereld. Als Anders je wint heb je vrienden. Is. Ja, nou ja, ja. Het is op zich misschien al een oud gegeven, maar het wordt misschien wel in, die, in deze wereld van interactieve sociale media wel extra ja. aangejaagd. Nou, vooral ook dat je het zelf moet doen, hè? Dat je, je moet het ook zelf maken, zeg maar. Je hebt ja. zelf een beeld en daar wil je aan voldoen en daar moet je ook steeds uh, iets, iets meer. Uh, ja meer in de wacht slepen, zeg maar. En daar probeer je aan te voldoen. Dus steeds meer dat, aan het dat ideaalbeeld van jezelf te voldoen. En ah. soms is het zo dat als je eenmaal je ideaalbeeld... ook zwart op wit neerschrijft... dan wordt het als het ware meer realistisch. En dan is het realistische zelf... Kan er nog wel eens vanaf wijken, zeg maar, van ja. hoe dat ideaal eruit ziet. Maar even naar ja. psycholoog uh, Jonkers. Want dan uh, gaan we al net doen alsof het allemaal uh, de schuld is van de maatschappij. Dat, we dat, uh, dat het wordt aangeleerd. Maar het is, het is toch ook een stoornis dat, die sommige mensen wel hebben en andere mensen niet hebben. Hoe, hoe zit ja. dat? Hoe, hoe krijg je dat? narcisme? Nou, ik, ik, ik zat net wel ook even mee te knikken over dat van de maatschappelijke norm... die eigenlijk wel lijkt te wijzigen. Het, het moet allemaal inderdaad perfect zijn. En mensen willen hieraan voldoen. En, maar wat je daardoor vaak ziet is dat mensen um, erg onzeker worden. Um, uh, en, en daar heel moeilijk mee om kunnen gaan. Nou is dat wel ook een kernpunt bij uh, een, een narcistische persoonlijkheidszone, is dat die mensen eigenlijk van nature... Um, wel uh, onzeker zijn. Ja. Een, een, een soort ja, een, een voorbeeld uh, uh, um, kan zijn dat bijvoorbeeld als iemand vroeger al heel vaak is gekleineerd door vader uh, uh, dat er veel competitiegevoelens zijn uh, ontstaan met vader, maar die eigenlijk nooit, dat je die eigenlijk nooit hebt kunnen winnen. Ja. Uh, maar dat je die wel kunt winnen in privé of, op, uh, of, of, of met, met werk. Dat je dan wel kan uitblinken. en nou, Misschien okay. ook wel uh, goed intelligent. Een soort compensatiegedrag? Nou ja, ja dan, en, uh, dan, dan, dan ga je op een gegeven moment continu op zoek naar wel een vorm van waardering die je overheen ja. niet kreeg. En ja, dat, dat wordt uh, steeds buitensporiger. Maar is, is narcisme iets wat je, wat je bij je geboorte al hebt? Of iets wat je ontwikkelt door omstandigheden? Ja. Of, of... Als je jong bent eigenlijk... of kan het ook als je oud bent nog, nog uh, uh, uh, zich ontwikkelen? Hoe, hoe werkt nou, het, dat? Be ja, het begint vaak in de vroege volwassenheid. Dus echt nou ja, um, vanaf de late puberteit en dan uh, verder. Maar soms ook wel eerder. En het, heeft, ja, het is een persoonlijkheidszone. Dus we gaan ervan uit dat je daar in, in principe niet mee wordt geboren. Er zijn wel wat, um, uh, ja, wat familieën trekken. Bijvoorbeeld het, als het in je familie voorkomt... dan is de kans groter dat het bij jou ook... Ontstaat. Um, maar het is dus, uh, iets waar je niet per se mee geboren wordt. Nee, dat niet. Hm, Oké. Okay. En dat zich echt ontwikkelt door ervaringen. En misschien en ook niet heel... zo'n niet -like vraag. Hoe kom je er vanaf als je het helemaal hebt? Ja. Nou, uh, daar zijn op zich, uh, uh, er is heel veel discussie in de laatste vijftig jaar over geweest. Over het model van, uh, nou is het nou te genezen of moet je mee leren omgaan? Of is het helemaal niet te genezen? Een genezen blijft je persoon, persoonlijkheid zo, zoals het is. Nou, en, en de laatste, uh, laten we zeggen, even 30 jaar is er toch wel de overtuiging dat je er ook zeker uh, mee kan leren omgaan, in ieder geval. En uh, uh, ook in die zin je gedrag zo kan leren aanpassen en veranderen. En dat structureel uh, inpassen in je leven. Dat je echt wel daadwerkelijk verandering kan maken. Waardoor je beter functioneert. En dan op een gegeven moment uh, ook niet meer voldoet aan die criteria om die diagnose te stellen. Oké. Okay. Goed. Ik heb nog te veel vragen voor u om u al te laten gaan. Maar we moeten echt ja. hoog nodig naar de live muziek. Ja. Uh, ik zou zeggen, blijf ja. nog even hangen. Kan het? Ja. Yes? Ja, Oké. Okay. Dus zometeen zo meer okay. van meneer Jonkers. Eerst maar eens naar uh, Geert. Goeienacht. Goeienacht. Leuk dat je er bent. Geert van der Velde, uh, alias The Black Atlantic. Uh, vannacht zonder band. Komende week op het Flavor Festival met band. Ja. En uh, jij gaat al een uh, tijdje mee. 2000... Was 2007 was mijn eerste optreden als The Black Atlantic. Oké, okay. wanneer, wanneer is je debuutalbum? Ook van toen? Nee, dat, dat kwam uit in 2009, maar ik heb wel oh ja. een EP uitgebracht in uh, 2007. En uh, nu druk bezig met opnames van een nieuw album? Uh, eerst een, een nieuwe uh, solo-EP, ook uh, gewoon wel als de Black Atlantic, maar dan uh, een, een heel simpele uh, uitvoering. Dus dat is wat ik vanavond ook ga doen, gewoon gitaar en zang. Die ga ik aanstaande vrijdag opnemen in een klein kerkje in uh, Noord-Groningen. Kijk eens aan. Heb je een mooi kerkje gevonden? Ik heb uh, via Twitter een, uh, een aantal tips gekregen van een aantal mensen. En uh, ook via Facebook. En uh, daar ben ik achteraan gegaan. En uh, toen heb ik afgelopen zondag heb ik, uh, heb ik er een aantal bezocht. En eentje gevonden die echt heel, heel mooi is. Want waar moest, die, uh, waar moest het kerkje aan voldoen? Uh, ik wou een houten kerk vinden. Maar dat is nogal lastig in Nederland. Het is allemaal voornamelijk uh, baksteen. Uh, maar uh, ik, uh, ik wou ook één vinden die, uh, die een bepaalde sfeer had. En een bepaalde gevoel had wat paste bij... Uh, uh, want we willen het ook filmen. En het als een soort van video-achtig iets uh, ook ja. online zetten. Akoestiek lijkt me ook niet onbelangrijk. Nee, akoestiek is ook belangrijk. Dus ik heb ook uh, in, een in een aantal van die plekken met mijn telefoon uh, wat het, vlugge opnames gemaakt en die stuur ik dan door naar uh, de technicus die dan uh, meegaat uh, want is het idee ook dat je echt met alleen natuurlijke galm wil werken ja ik wil ja. Het, het, het, het we zetten het ook in één keer we leggen het in één keer vast op tape dus het, het gaat ook uh, uh, het gaat direct op band en uh, dan wordt het nog gemixt maar dat is het zo dat is wel spannend ja, maken, goed. ja het, is, het, is, uh, ik, het lijkt me gewoon heel leuk om het een keer zo te doen. Het ja. heb altijd als de Black Atlantic in, in, in vorige opnames en dergelijke... was het altijd gearrangeerd. Dus dan hadden we nummers en dan werden er allerlei lagen toegevoegd... en extra zang. En ik had nog nooit zo rauw, lau, live iets... Op band gezet. En dat ga je dus nu doen, vrijdag. heel erg vrijdag. analoge, dus ik, ik wil dat een keer proberen. Vrijdag ga je dat doen. Ja. Spannende dag. En dan zaterdag sta je op het Vlevo Festival. Ja. En dan ga je je muziek ook laten horen. Maar eerst nu bij ons. Ja. Uh, wat ga je voor ons spelen? Uh, dit nummer, dit is een nieuw nummer. Uh, dat heb ik nog nooit op de radio gespeeld. Kijk, een primeur. <laughs> en uh, dat heet Amor Fati. En waar gaat het over? Ja, dat is, uh, het gaat voornamelijk denk ik over uh, het eenvallen van de huidige line-up uh, van The Black Atlantic. Oké, okay, uh, de dus... duizend door geïnspireerd, want de bandleden gaan je verlaten. Nou, het is niet alleen dat. Er was gewoon een heel team rondom de band heen, van allerlei mensen. En uh, het gaat uh, denk ik deels over, uh, over, dat, uh, over dat hele team wat eigenlijk gewoon nu zo langzaamaan... Uh, allemaal andere kanten op is gegaan. En het is niet uh, noodzakelijk een, een kwaad iets of zo... maar nee. het is wel iets waar ik wel, wel uh, in eerste instantie... wel heel erg teleurgesteld over was. En Op dat moment heb ik dit nummer ook... Uh, of, of voornamelijk dan de tekst uh, voor dit nummer geschreven. Want Amor Fati, dat komt geloof ik van Nietzsche. Ja, heeft het iets te maken met het lot. Het de term van Nietzsche. Nou ja, het is, ik weet niet of, of je het direct zou kunnen herleiden... maar het is wel een term die Nietzsche populair heeft gemaakt. Hou, hou van je lot of zo? Hoe moet je, ja, Amor? omhels, om omhels lot. je lot, ja. ja. En dat is dus uh, wat je doet, ook al doet het een beetje pijn. Ja, ik zing mezelf toe, denk ik. Oké, okay, nou, ga dat doen. Goed. The Black Atlantic alias Geert van der Velden met Amor Vati. Yes. Mooi. Dankjewel, Geert. Allee, als de Black Atlantic. Dit was uh, Amor Fati. Return the life on this barren soul. Ja, het komt wel van heel, uh, heel diep. Ja. ja, het was wel... Uh, maar ik heb ook echt een jaar lang vastgezeten, denk ik. Ja. Zodat we in dat proces... met z'n allen niet uh, kwamen... tot een soort van... Uh, ja, gewoon een jaar lang zeg maar allerlei nummers geschreven... van alles gedaan. En, en nooit echt een, uh, een richting op kunnen gaan. En op een gegeven moment... toen die beslissing was genomen van uh, iedereen houdt mee op. En ook echt, zeg maar, het label hield mee op. Booking agency hield ermee op, management hield mee op, uh, band hield mee op. Toen, toen kwam ik ook los. Toen was het van, oké, okay, dan ga ik zelf solo verder. En dat was ook een soort bevrijding. Ja, dat was voor mij wel, wel weer een moment om gewoon uh, knopen te kunnen doorhakken. Ik zat gewoon vast daarin, zeg maar. Ja, oké. Okay. Hey, en, um, uh, we doen wel eens uh, regelmatig met de artiesten die bij ons in de nacht optreden. dat uh, luisteraars ook een, uh, een EP'tje of cd'tje kunnen winnen. Heb je heb iets voor uh, de luisteraar? Uh, ja, ik wil ze wel uh, een, uh, te zijner tijd, als die af is, uh, kunnen ze een, uh, een, een kopie van die nieuwe EP. Uh, Kijk, gewoon je nieuwe krijgen. werk meteen. Ja, Hartstikke Het is wel een, uh, een plaat, moet ik erbij zeggen. Want ik, ik breng hem alleen uit op een 7-inch uh, vinyl. Kijk. En anders krijgen ze een gratis download van me. Maar. Oké, okay, dat kan ja, ook. Dus ja. voor, de, voor de liefhebbers van het analoge werk uh, kan ik dat aanbieden. En wanneer heb je hem af? Uh, nou, ik neem hem dus uh, vrijdag op. En dan uh, moet nog drukwerk gedaan worden en dergelijke. Maar ik hoop hem zo mid oktober uit te hebben. Nou, oké. Okay. Heb jij. Uh, dat dat, is al, dat is Mooi, 7 inch vinyl. Kijk ja. eens aan. Uh, dat is zeg maar de grootte van een oude single of van een. Ja, single. Ja. ja. Maar ja. Uh, ik heb uitgerekend dat ik daar uh, vier nummers op kwijt kan. Dus er komen drie okay. of vier nieuwe nummers op. Ben jij geïnteresseerd daarin? Nieuwe, uh, de, het nieuwe werk van, uh, van Geert van de Black Atlantic, uh, Black Atlantic... dan kun je mailen naar nachtapstage.io.nl. Vermeld even je naam, je adres en je telefoonnummer. Dan kunnen we je ook even in de uitzending halen... als jij de gelukkige winnaar bent. Want je mag ook vermelden waarom jij vindt... dat jij nou juist degene moet zijn die, uh, die deze prachtige uh, vinyl uh, single EP... Van, uh, van Geert moet winnen. Dus nachtappenstaatje.eop.nl Naamadres en uh, je motivering. Nou, wie weet ben jij dan straks de gelukkige naar wie de LP gaat. LP? Nee, EP. Moet ik goed zeggen. Het is een EP. Nee. Het is een EP. Ja, echt de old, old, old school EP zelfs. Zoals dat uh, vroeger ging. Goed, we gaan naar uh, Bellers. Want we hebben het in deze nacht over narcisme. En er zijn ook allerlei bellers die dat uh, herkennen. De, de, de, de kenmerken van narcisme. Bij zichzelf in, of in hun omgeving. Uh, maar Janette wil er ook over meepraten. Janette of Janet? Ja, Janet. Jannet, oké. Okay. Ja. Hey, uh, want jij wil nog wat dingen duidelijk hebben. Hè? Over wat is nou narcisme? Ja, nou ik, um, ik storm er een beetje aan. Dat het een ziekte of een stoornis wordt genoemd. Een beetje. Omdat ik denk dat je ook in de Bijbel, zeg maar, kan terugkijken... ja, of iemand... of het een ziekte is, of een stoornis, of dat het gewoon... In de ja. Bijbel, leggen ze uit? Zegt de Bijbel daar iets over, over narcisme? Nou, over hoe jullie het uitleggen. Dat iemand zichzelf heel, weet je, goed vindt. En, mm -hmm. en dan moest ik dus aan denken aan Jozef. Het verhaal van Jozef en zijn broers. Ja. Omdat Jozef... Um, heeft gezegd dat hij gedroomd had en dat hij zei van um, ja, dat zijn broers voor hem gingen buigen. Dus ja, want ja, ja. het is, is ook iemand dan kunnen jullie in deze tijd, tijdgeest van nu zeggen van mensen kunnen heel erg narcistisch overkomen. Bij, bij Jozef. Voor die broers was hij ook heel erg nazistisch. Ja, ik denk inderdaad, als we in die, in die tijd deze radio hadden ge, gehouden... dat uh, Ruben of een van de andere broers zou hebben gebeld... en zou hebben gezegd, nou, mijn broertje, dat ja. is er één hoor. Die loopt rond ja. met dromen over manen ja. en sterren... en dat, dat wij met z'n allen voor hem buigen. Hij ja. heeft het hoog in zijn bol. Ja, maar God heeft hem wel aangewezen, Jozef. Hij is wel ergens gekomen. Hij is uiteindelijk onderkoning van Egypte geworden met zijn uh, oh. vermeende narcisme. En hij heeft een vader gered en iedereen een volk. Dus ik, ik, ik, denk, ja. ik vind het wel leuk. Een interessant punt voor, voor Hanneke Mutter, die hier zit als godsdienstpsycholoog. psycholoog. Die heeft niet alleen verstand van narcisme, maar ook van, uh, van de Bijbel, denk ik, had ja, ik Wat vind je van dit ja. voorbeeld? Is, is Jozef, uh, zou die narcist geweest kunnen zijn? Of, of juist ja, ik ben zelf altijd heel huiverig om termen die we nu gebruiken om terug te plaatsen naar een hele tijd uh, uh, geleden. En ook, oh, maar oh, het is nou voor die iemand verhalen. die hele grote dromen over zichzelf droomde. Ja. Ja, dat is uh, uh, zeker waar. En dan zou, zou ik meer geïnteresseerd zijn hoe het voor de lezer nu is. Met wie identificeer je als lezer als je dat stuk uit de Bijbel leest? Hè? Is dat bijvoorbeeld, uh, als dat Jozef is, hè, wat maakt nou dat je je graag met hem identificeert? Of juist met een van zijn broers? Dat zou voor mij als godsdienstpsycholoog een hele interessante vraag zijn. Want ik hoor tussen regels door bij Jeannette wel uh, sympathie voor Jozef, toch Jeannette? Ik vind Jozef sympathiek. Maar mijn vraag is ook, vinden jullie dat ook? Of zien jullie, als jullie het als een ziekte zien... zien jullie dan dat Jozef ziek is? Zien jullie een ziek persoon in hem? Als hij tegen zijn broers zegt... van hé, hey, jullie gaan voor mij buigen. En, ik bedoel, als nu die man die ja, ja, ja. net het over. Overzicht... Dus stel je voor, we zouden inderdaad de diagnose stellen... Jozef heeft narcisme. Is dat nou erg? Is dat nou een ziekte? Is dat iets wat negatief is, of is het misschien ook... heeft, heeft hij ook dat, dat, dat hoor ik een beetje tussendoor. Van, heeft hij niet ook bepaalde oh. kwaliteiten? Hij is toch wel ergens gekomen. Hij is gestuurd door God. Hij is zelfs gestuurd door God, ja. Ja. Uh, ja. Hoe zie jij dat, Hanneke? Heeft het ook zo zijn positieve kanten? Nou, het is zeker niet zo dat als je narcistische trekken hebt... dat je niks kunt bereiken. Uh, of dat, het, dat je dan alleen maar ziek zou zijn. Maar ik zou me ook niet zo snel wagen aan om iemand eens en altijd met een label op te zadelen, zeg maar. Zo van, dat ben jij. Je, ja. uh, maar uh, juist, uh, je hebt mensen die uh, zeer veel uh, graag willen bereiken... maar het ook bereiken in het, uh, in het leven. Denk aan bepaalde bedrijfsleiders of managers ja. die uh, veel bereiken... en toch van na narcistische trekken worden uh, beticht, in elk geval. Nou, of, of, en misschien ja. zou je zelfs kunnen zeggen dat het samenhangt... op het moment dat je groot droomt. He, dat is een beetje de American dream, zou ik maar ja. zeggen. Als je, als je niet groot droomt, dan kom je ja. ook nergens. Dus je, oh ja, die gedrevenheid begint... heb je misschien wel nodig ja. om, uh, om, om ver om te, om komen. te komen. Dus de vraag natuurlijk of je dan ook echt alles alleen in het werk moet stellen... om je eigen uh, zelfbeeld uh, te strelen, zeg maar. Of dat je het ook in het werk stelt van om, uh, om, om ook rekening te houden met anderen. Also, het kan dus goed zijn dat je zelf het heel ver schopt. Maar dat de... En dat hoeft niet per definitie ziekelijk narcistisch te zijn. He? Nee, Zeker ja. niet, zou ik zullen zeggen. Maar het zou kunnen ja. dat je naast de omgeving eronder leidt. Uh, op het moment, uh, je zou kunnen zeggen, juist dat als je het narcistisch gaat noemen, dan is jouw naaste omgeving uh, wel de pineut. Ja. Ja. ja. Nou, die broers van Jozef, die, uh... die waren er van niet blij. Die nee. hadden er wel last van. Ja. ja. ja. Omdat ze. Hey, ja. Een... Ja. Ja, net? Die wilden nog... wilde hem uit de weg. Die wilden hem kwijt. Ja, die vonden het er maar vervelend af ja, van. Mannetje. Ja, het broertje. Ja. ja. ja we hadden ook wel een beetje gelijk. Toch, als je, als je de afloop van het verhaal niet kent, dan, dan kan ik ze ook niet helemaal ongelijk geven. Als iemand dat zegt. Ja. ja. Maar als je daarna pas gaat kijken wat er later is gebeurd, is er wel veel goeds uitgekomen en heeft hij wel de waarheid gezegd. Zeker. Ja. Ja. Nou, daar heb je een punt. Ja. Dat punt ja, is gemaakt. Ik moeilijk. Ja, ik vind het heel moeilijk dat psychiaters even zeggen dat dat een ziekte is, of ja. dat iemand dan meteen gek is. En daar heb ik best moeite mee, omdat het misschien ook wel iets goeds kan zijn. Of dat het ook. Ja, Uiteindelijk... net je zegt, ik heb er moeite mee als psychiater dat zeggen. Heb je in je eigen leven ook de ervaring mee dat dat dan is gebeurd? Ik heb ervaring met psychiaters die dingen, stempels geven. En... Bij jou zelf of bij mensen om je heen? Ja, bij mijzelf. Oké. Okay. Die niet waar waren. Ik werd zelf tegen mij eerst ook gezegd. Ik zei van, ik geloof in God en ik, God stuurt mij of die... Heeft mij iets laten zien. Mm -hmm. En ik vertrouw op hem. En ja. toen zei mijn psychiater. Die vroeg aan mij. Ga je zelfmoord plegen? Mm -hmm. En dan denk ik van. Ik zit te vertellen dat ik ja, goed gevonden heb. En dat ik. Dat hij mij dingen heeft laten zien. En dan word ik geticht. Of gaan ze zeggen dat ik misschien wel zelfmoord wil plegen. Dat, dat is al ik... een merkwaardige kronkel ja. Ja, het is een beetje raar. Het is een voorbeeld die ik zelf heb meegemaakt. Daar belde ik eigenlijk niet over. Want ik belde gewoon voor het ja. voorbeeld van Jozef. Maar, maar daar zit wel jouw emotie. Ja. Mijn emotie is dat ze het vaak ook heel erg fout kunnen hebben. Hm. Ja, met de woorden, met hoe iemand kan zijn. Hm. Terwijl iemand zo misschien helemaal niet is. Ja. Oké. Okay. dan kan een ander wel een probleem met iemand hebben... Net als die vader die net belde over ja. zijn zoon. Ja. Die vond het ook niet fijn dat ze zo narcistisch werd genoemd. Ja, maar... Terwijl die misschien heel lief is en heel, helemaal niet slecht bedoeld. Ja. En zo zie ik Jozef ook. Van, hij kon misschien dat allemaal wel zeggen, maar hij kan ook door opgestuurd worden om, om anderen een voorbeeld te ja. ja precies, het kan een zijn, maar het kan ook gewoon uh, zo zijn. Want uiteindelijk het verhaal ja. van Jozef is dan uiteindelijk dat hij als onderkoning van Egypte... Uh, ja. het door goed beleid uh, niet alleen de Egyptenaren, maar de hele regio uh, voorziet van, uh, van eten ja. in, uh, in tijden van hongersnood. En op die ja. manier uh, redt God een hele hoop mensenlevens door het leven van Jozef heen. Nou dat is de afloop van het ja. verhaal. Zo kan het ja. dus uh, gaan. Terwijl zijn broers die hem ja. haten en hem dood wilden hebben. Maar hij ja. bleef leven. En uiteindelijk en... zijn zij ook in leven gebleven dankzij hem. Daarom. Ja, goed. Ik wil je ja. bedanken, Jeannette, voor je bijdrage. Oké. Okay. Je okay. geeft uh, weer een interessant perspectief op de zaak. Ja. Um, ik wil nog even terug naar meneer Jonkers. Ja. U bent daar nog. Uh, want, hoe reageert u daarop? Uh, psychiaters die vaak uh, diagnoses stellen die niet altijd per se waar zijn. Uh, snapt, snapt u die uh, emotie? Ik snap de emotie dat als iets wordt gesteld door een psychiater of een psycholoog... en dat uh, niet klopt met de overtuiging van de ander... dat, dat, uh, dat het uh, moeilijk kan zijn. Maar ik, ik zou niet kunnen weten of, uh, uh, of dat nu vaak gebeurt... en uh, of, of, of, of, of ja. psychiaters vaak... Uh, ja, of dit een, een verhaal is wat nou vaak uh, gebeurt. Want als ik uh, u ja. hoor over narcisme... bent u juist terughoudend met uh, het stellen van een diagnose? Nou, het stellen van een diagnose zou ik überhaupt gewoon uh, wel terughoudend mee zijn, omdat het implicaties heeft, maar wel realistisch blijven. Dat als het echt speelt, dan speelt het ook. En dat dus komt een beetje terug op uh, wat de vorige luisteraar uh, uh, zei, of de vorige beller. Um, kijk, een, de, de term narcisme gebruiken, dat gebeurt misschien te snel. Mm -hmm. Maar een narcistische persoonlijkheidsstoornis, dat zit echt daadwerkelijk in het woord stoornis. Ja. Het moet uh, die persoon zelf in structurele mate of in uh, of de omgeving echt storen ja. en daar ook heel moeilijk iets in kunnen doen. Ja, dan, dan zou je zeggen van, nou, da, da, daar kan iemand heel goed hulp bij gebruiken zodat hij beter functioneert. En dat is ook eigenlijk uh, het doel. Dus een stoornis heb je pas als je zelf of iemand in jouw omgeving er heel erg veel last van heeft. Ja, structureel. Ja. Ja, als je daardoor in de weg gezeten wordt. Um, ja. Maar is, het is een van de problemen van narcisten nou ook niet juist dat ze zich heel laten aanspreken op exact, gedrag? Klopt, dus klopt. op het moment dat jij als uh, partner uh, in de gaten hebt van ja, er is iets met jou aan de hand, dan zal hij dit juist ontkennen. Ja, exact. Ja, En zich gekwetst en vernederd voelen, en zich nog groter maken dan uh, dat hij dat uh, uh, al doet? Met andere dus, woorden, zijn, uh, vragen narcisten wel om hulp? Moeilijk, moeizaam. En het komt ook niet vaak in eerste instantie aan het licht. Iemand met een narcistische persoonlijkheidszones komt vaak binnen met een bijvoorbeeld een depressie of een burn-out of uh, angstproblemen. Okay. En uh, dan blijkt naarmate de behandeling vordert uh, dat of het in de behandeling heel moeizaam verloopt, mm -hmm. en dan kan de persoonlijkheid uh, een persoonlijkheidsproblematiek uh, achterliggen. En dan is het zaak om dat uh, aan het licht te brengen op een hele voorzichtige manier. En daar uh, langzaam aandacht aan te gaan besteden. Ja. En daar meer de focus op te leggen. Want dat, kan, dat is dan wel de onderliggende oorzaak van bijvoorbeeld een depressie. Nou, want als je dat dus ook als, als behandelend arts uh, te, te direct doet... dan ben je je uh, cliënt gelijk kwijt. Vaak, Als het ja. narcistisch. Ja. Ja, ja, want dan, dan, is, dan, dan, dan ben je kritisch. En uh, dan heeft de, uh, de, de, de cliënt uh, het gevoel uh, ja, dat hij... Uh, ja, dat hij niet zo mooi is dan, als dat hij dat zelf uh, denkt. Of zo goed is of zo. Uh, en dan, uh, dan kan het heel snel ophouden. Of dan uh, zal de cliënt het gevoel hebben dat hij uh, niet begrepen wordt. Of uh, dat de psycholoog niet goed is. Of het uh, eigenlijk uh, de instelling niet zo goed is. Etcetera, ja. etcetera. Ja, ja. ja. Precies, dan zoekt hij de, de oorzaak bij zichzelf. Uh, of zoiets. Ja. Um, nog even het punt van Jeanette net. Hè? Die vertelt over Jozef. Uh, ik vind het een heel mooi voorbeeld. Want dat, dat iemand gaat, als je dat verhaal leest, dan denk je: ja, dat zou er wel eens een kunnen zijn. Die dan uiteindelijk toch heel ver, heel ver, heel ver schopt. Die wordt onder koning ja. van Egypte. Uh, hij droomt ja. groot en wordt ook iets groot. Ja. Is, uh, uh, is het ook zo dat je als, uh, als je een, een narcistische persoonlijkheid hebt, dat je daar ook heel ver mee kan komen? Dat juist ook. Uh, nou ja, dat je. Nou, nou ja, precies. Dat je daar je, dat je heel ver kan schoppen in de, deze samenleving. Zeker, zeker. Ja. Dus het hoeft niet per se jezelf in de weg te staan? Zeker niet, zeker niet. Maar. Uh, ...bijvoorbeeld wel uh, de mensen om je heen... ...of misschien andere belangrijke zaken in je leven... ...die je ook belangrijk vindt, maar die er niet van komen... ...zoals een, een lang, uh, langdurige relatie uh, kunnen aanhouden. Ja. En, en ook het voorbeeld van Jozef... Ja, ...kijk, groot dromen is niet per se uh, dat je dan ook uh, groot bewonderd wil worden. Hm. Dus groot dromen is, uh, is denk ik ook een hele mooie eigenschap van mensen... ...die ze ook vooral moeten blijven houden zolang je het wel af en toe naar het realistische, naar het realistische kan trekken. Ja, ja. Als het dan niet uitkomt, nou, dat je daar dan ook wel op een bepaalde manier mee om kan gaan. Ja, precies. Dat, dus dat, dat, iemand... dat, dat je die droom niet als een soort voorwaarde ziet... voor als ik die droom niet haal, dan is mijn leven mislukt. Ja, exact. Ja. Hmm bij het perspectief van de ander ook aanwezig blijft. Hè? Het is niet alleen het eigen perspectief wat geldt... Ja. maar ook van uh, de andere Egyptenaren bijvoorbeeld en het eigen volk. Hè? Dat speelt ja, je, dan ook een rol. Je zei er straks inderdaad al... Van, dat je benieuwd was van welk, welk perspectief kies je als lezer van zo'n Ja, Waar identificeer je je graag mee, ja. ja. ja. Dat is, uh, ben jij degene die ook graag groot droomt, hè? want het is toch een soort van held wordt het dan, die, die andere mensen redt. Dat is ja. natuurlijk een heel prettig perspectief om je mee te vereenzelvigen. Tegelijkertijd is het ook prettig, want iemand heeft dat gedaan en dan kun je dus een deel van jouw uh, grote fantasieën, kun je daar toch een beetje uh, mee verzoenen, zeg maar, zonder dat je dat zelf misschien hoeft te zijn. Dus ja. ook dat is zeker niet ziekelijk ja, ja. ja, en het is natuurlijk wel aardig het, het gegeven... dat inderdaad het verhaal nooit uh, een verhaal zou zijn geweest... als niet al die Egyptenaren uh, ook in het verhaal hadden gezeten. Dat ze niet een heel volk had moeten worden gered. Ja. En uiteindelijk was er maar één figuur, uh, degene die dat het briljante plan had. Dus identificeer je je met die held... of vind je het ook prima om gewoon uh, de Egyptenaar te zijn. Er eigenlijk... zijn heel veel mensen nodig ja. die ook gered moeten worden dan, blijkbaar. Ja. Oké. Okay. Goed. Nou, nog genoeg over verder te filosoferen... over de voordelen en nadelen en uh, alle kanten van uh, narcisme. Dat gaan, we gaan nu in elk geval wel afscheid nemen... Uh, want dat ga ik zo meteen nog verder doen met jou, Hanneke. Uh, maar we gaan nu afscheid nemen van uh, meneer Jonkers. Bedankt voor uw ja. bijdrage. Graag gedaan. En uh, een goede nacht. Ja, dank u. En nog een uh, mooie, uh, mooie uitzending. Uh, ja, bedankt. Ga, we gaan er nog wat moois van maken. En mooi. dat is bij ons weer tijd voor uh, Geert van Velden. Want die heeft mooie muziek uh, meegenomen. <laughs> uh, in, de, de, in, de, in zijn eigen stem en gitaar. In het liedje wat jij nu gaat spelen, Hol. Ja. Uh, waar gaat dat over, Jokort? Um, de donkere gedachten die soms bij mij opkomen als ik... Uh, um, dat klinkt wat banaal zo, maar um, als ik het spoor overloop. Ik woon uh, vlakbij een spoorwegovergang. En daar is al een aantal keren een heel ernstig ongeluk gebeurd. Zo, en, uh, heftig. Uh, het, uh, nou, ik ben vader van twee kinderen. En uh, ik, uh, ik merk gewoon dat uh, sinds de, mijn kinderen geboren zijn en sinds ik. Uh, dat, dat ik dat soort situaties steeds meer ga inschatten. en de, en de, de ernstigheid ervan steeds meer ben gaan uh, beseffen, zeg maar. Van Wat zou er gebeuren als ik, uh, als ik weg ben? Of wat zou er gebeuren als, uh, als ik uh, mijn vrouw zou verlaten? Of uh, dat soort dingen. En de, en, en, en over soms... die angsten gaat het liedje? Ja, okay. eigenlijk wel. Goed, verdrijf de angsten met, uh, met jouw liedje. Hol, dit is uh, The Black Atlantic. Hol was dat van The Black Atlantic, Geert van der Velden. dankjewel. Zometeen na, na vier uur meer muziek van jou. En mensen kunnen nog steeds mailen naar nachtapstaatje.eo.nl... als ze jouw EP willen winnen. Dus drie of vier liedjes die, die Geert komende vrijdag gaat opnemen... in een kerretje ergens in Groningen. Locatie onbekend, want je moet daar vooral heel stil blijven. Dan moeten er natuurlijk niet allemaal fans op de stoep staan. Uh, en, uh, maar goed, als jij die EP wil winnen, nachtaapstatjeeo.nl. Uh, vermeld dan even je naam, adres, telefoonnummer. Dan kunnen we je in de uitvinding halen als jij de gelukkige winnaar bent. En, uh, en de reden waarom jij juist deze EP moet uh, winnen, bedenk er wel even bij dat je er een, uh, als je hem wil luisteren, een. Uh, een, uh, ja, een hoe wil dat? Een <lacht> plaatsspeler, ja, iets zo'n dingen weer. Een plaatsspeler voor nodig hebt. Want het is uh, vinyl. Goed, zometeen na de klok van uh, vier uur dus meer muziek, maar ook meer over narcisme. gaan we het bijvoorbeeld hebben, Hanneke, wat mij betreft over uh, hoe zit het eigenlijk, hoe verhoudt narcisme zich tot uh, christelijke waarden als naastenliefde en altruïsme. En uh, nou ja, uh, komt het aan bij een narcist als je zegt uh, je bent goed genoeg zoals je bent, wat natuurlijk ook een kernwaarde is van het christelijke geloof. Uh, en we gaan ook praten met uh, Piet van der Ploeg. Hij heeft ervaring met narcistische partners. Hij heeft er twee achter elkaar gehad. Je zou zeggen, hoe verzin je het? Maar uh, kennelijk hadden ze toch ook iets. En ik, daar ben ik ook wel heel benieuwd naar. En nou ja, hoe ga je daarmee om? Hoe ging hij ermee om? Maar geeft tegenwoordig ook voorlichtingsbijeenkomsten. Dus heeft er ook vast goede tips voor. En ik ben natuurlijk ook nog altijd op zoek naar uw eigen verhalen. Herkent u zichzelf in het beeld? Of uw partner? Of mensen in uw omgeving? En of heeft u het meegemaakt? narcistische omgeving. Bel met uw verhalen 0800 1121. Tot zo.